4 uur. Het NOS-journaal. Raymond Serré. Slachtoffers van een misdrijf krijgen een vaste plek in de zittingszaal. Dat zei de Raad voor de rechtspraak op een symposium. Het Openbaar Ministerie pleitte eerder al voor een vaste plek in de zaal. Nu hebben alleen de rechter, de officier van justitie... de advocaten en de verdachten een vaste plek. Een eigen plek voor het slachtoffer of voor de nabestaanden... moet voorkomen dat zij tijdens het proces over het hoofd worden gezien. De hoogste geestelijk leider in Iran, Ayatollah Khamenei, zei dat de nucleaire koers van Iran onveranderd zal blijven. Volgens hem zijn er geen obstakels die het nucleaire programma van Iran kunnen stoppen. Khamenei zegt dat na het vertrek van de inspecteurs van het Internationale Atomenergieagentschap. De inspecteurs zijn na twee dagen vertrokken zonder resultaat. Ze wilden een militaire basis in Pargin ontbezoeken, maar kregen daarvoor geen toestemming.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 In de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires zijn honderden mensen gewond geraakt bij een botsing in een treinstation. De trein botste tijdens de ochtendspits met 26 km per uur tegen een stootblok. Waarschijnlijk deden de remmen van de trein het niet. Volgens een Argentijnse minister zijn minstens 340 mensen gewond geraakt. Hij zegt dat er geen doden zijn gevallen. En dan het weer. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Er waait een stevige zuidwestenwind. En in het noordwesten is er kans op zware windstoten. Vannacht trekt de regen geleidelijk naar het oosten weg. En dan daalt de temperatuur naar een graad of zes. Morgen is er eerst veel bewolking en plaatselijk nog wat regen. Maar in de middag is er ook af en toe zon. Het is zacht met gemiddeld elf graden. Vrijdag is het grijs en regenachtig. Maar in het weekeinde wordt het zonniger. ANWB Verkeersinformatie. files op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Soeteroude Rijn dijk 2 kilometer. Een autobrand zorgt voor file op de A15 Europort Rotterdam. Er staat 5 kilometer voor het knooppunt Vaanplein en er zijn twee rijstroken dicht. Op de A20 naar Gouda vanuit Hoek van Holland 3 kilometer voor het knooppunt Terbrechtseplein. Bij Utrecht op de A28 naar Amersfoort 2 kilometer bij de afrit Den Dolder.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 Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Tot half vijf zijn we bij hier op deze zender Radio 1. Met zometeen ons buitenlandpanel, waarvan de twee leden van vandaag al klaar zitten hier in de studio. En die gaan eerst eh, vrolijk met mij meeluisteren naar onze cultuurredacteur Anton de Goede. Anton, welkom. Ja, desom. Eh, een beetje vooruitlopend op de eh, boekenweek die gaat komen en die als thema heeft... literaire vriendschappen en andere ongemakken. Ja, thema van de, van de boekenweek is vriendschap, niet zozeer literaire vriendschap, überhaupt. gewoon vriendschap. Okay. Maar de schrijver Piet Kalis, en daarom begrijp ik dat je het zo noemt, die heeft vooruitlopend op die boekenweek, die 14 maart begint, een boek geschreven met zijn herinneringen aan allerlei schrijvers. Piet dat Kalis is literatuurhistoricus die in zijn leven heel veel schrijvers meemaakte... en ook vriendschappen met zijn sloot, zo blijkt. Kalis is uit 36, heeft dus een rijk verleden... die eerste herinneringen gaan terug naar herinneringen aan Willem Elschot. Zo. Langer dan 50 jaar geleden. Je zal ze maar hebben, wat heerlijk. Ja, geweldig. Ja. Ik associeerde deze Piet Kalis altijd met boeken over de vijftigers... in de naoorlogse literatuur. Maar wat blijkt uit deze memoires, hij had in eerste instantie een grote liefde voor katholieke dichters. Jan Engelman, Anton van Duinkerken, mm. namen die we eigenlijk niet meer lezen... Vanuit die wereld kwam hij ook. Hij zat op het klein seminari. En eh, langzamerhand komt hij dan in de wereld van de naoorlogse literatuur... de vijftigers, de experimentele. En daar is hij helemaal enthousiast nou, over. Hoe hou je dat vol als goed katholiek? Nog ja, dat antipaaps anti milieu. Is, dat is dus het wonderlijke. En, en te, te midden van al die schrijvers waarvan de meesten van hun geloof vielen... en daartegen aanschopten... heeft hij eigenlijk altijd dat katholieke gevoel... dat is hij trouw gebleven. Um, hoewel hij dus in die schrijverskringen kwam... waar mensen zo uh, schopten vaak tegen die kerk. Voorbeeld: Willem-Frederik Hermans, was een goede vriend van hem. Laat <gülphe> ik nog eens dat Geert Wildersachtige citaat geven van Hermans... dat veel mensen zullen kennen, daar komt hij. De katholieken, dat is het meest schunnige, belazerde... onderkruiperige, besodemieterde deel van ons volk. Maar die naaien erop los, die planten zich voort... als konijnen, ratten, vlooien, luizen... Die emigreren niet. Die blijven wel zitten in Brabant en Limburg... met puisten op hun wangen en rotte kiezen van het ouwelsvreten. Ah, dit is gelukkig een passage uit een roman van hem, hè? Ja, Lodewijk gelukkig... Stegman, ik heb altijd gelijk. Zo is het maar het. er kwamen kamervragen van, het was uh, schande. En dan heb je Piet Kalis, die was bevriend met Hermans. Ik vroeg hem gisteren hoe dat dan ging. Hij als katholiek, bevriend met deze Hermans. Ik heb met Hermans ook wel gediscussieerd over deze kwestie. Mm. En ik heb tegen Hermos gezegd, moet eens kijken wat daar stond. Er stond een lange rij boeken van hem. Ik zei, en u denkt dat dat allemaal verder nergens... Geen enkel, meneer Karus, dat heeft geen enkele zin, dit alles. Het hele leven heeft geen enkele zin. Ik zei, als u dat denkt... Ik zou niet die hele reeks boeken kunnen schrijven... als ik denk dat het geen enkele zin heeft. Mm. En in hoeverre is dat de hoe? Nou goed, daar hebben we dus een avond lang... met een goed glas wijn, Chapeau Neuf du paap moet ik er wel bij zeggen, want hij dronk ook voornamelijk. Dronk hij do door uh, kerkelijke instanties georganiseerde dranken. <lacht> Daar hebben we ook een grap over gemaakt, natuurlijk. Hè? Maar dit soort dingen speelden wel. En ik vind ook. Ik vind, uh, ja, voor mij. Een van mijn beste vrienden is Dick Zwaa, bijvoorbeeld. Die natuurlijk ook helemaal. Zelfs de vrije wil bestaat niet. Dat vind ik. Ik vind dat interessant om in mijn leven. Met, uh, ja, met mensen om te gaan en dus ook met boeken om te gaan... die volkomen tegenstrijdig zijn aan, aan mijn eigen diepste denken. Ja, en zo is dit dus... Ja, dat is zo mooi. Piet Kalis is het, de demonstratie van het genoegen in het debat. Van het plezier in literatuur. En bij hem gaat literatuur over mensen. En dus zijn die vriendschappen ook altijd zo belangrijk voor hem geweest. Het leefde. Maar hij, juist in deze tijd... van Geert Wilders, van Botsingen... Lees Piet Kalers en ga mee in die, in, in, die, in, in, in die wereld. In dit boekje onthult hij ook hoe tragisch het kan gaan met vriendschappen. Zo was hij dus bevriend met Hermans. Maar je herinnert je dat hij besloot om naar Zuid-Afrika te gaan in de jaren tachtig? Zeker. Terwijl Nederland, een... door iedereen vervolgens. Nederland had een culturele boycott ingesteld tegen dat land... maar Hermans negeerde die boycott en ging toch. Piet Kalis nu was tegelijkertijd bevriend met Jan Wolkers. En Kalis onthult in dit boek dat Jan Wolkers heel graag gezien had... dat Kalis ook Hermans zou veroordelen om dat feit. Sterker, toen Kalis besloot om Hermans niet af te vallen... was dat aanleiding voor Wolkers om de vriendschap te verbreken. Wat vindt Kalis nu van die harde opstelling destijds van Wolkers? Hij mag natuurlijk zeggen, mijn vrienden mogen het niet opnemen... voor iemand die naar Zuid-Afrika gaat. Dat recht gaf ik hem. Maar ik miste hem, want het was een lieve man. En ik was echt helemaal verbaasd. Ja, u kijkt me nu aan, doet u eigenlijk nog verdriet? Want Volkers ja, was verdriet. dus ook een, een, een vriend. Ja, ja, dat doet me zeker verdriet. Want wat je natuurlijk hebt is... Je begint met iemand te leren kennen, je leert zijn boeken kennen... dan komen er ontboezemingen, wederzijds. Dan ontdek je dat je voor een groot deel een gezamenlijke weg gaat. Want allerlei dingen zijn natuurlijk herkenbaar dan. En dan op een gegeven moment dan is er een punt... waar je zo fundamenteel van mening verschilt... dat je niet verder mee samen kunt gaan. En dat is dus... Ja, dat heeft... Ja, dat is... Dat, dan scheurt iets zich van je los... Dat doet pijn. En dat ben ik tot de dag van vandaag blijven voelen. Zeker ook toen hij stierf. Dat had niet meer anders zou kunnen. Heeft Willem-Frederik Hermans daar trouwens weet van gehad? Heeft u daar... Nee, nee. Nee, dat heb ik er nooit verteld. Ontroerend, nee. ja. Hè? Is ontroerend. ontroerend. Het is Jean-Paul Fransens, die heb jij ook nog wel gekend, hmm. schrijver. Die heeft gezegd, dat vind ik hier heel erg op van toepassing... Uh, alleen bij grote vriendschappen kun je je ook grote ruzies veroorloven en vervolgens verzoening. Dat is natuurlijk heel erg waar, alleen dat is in dit geval niet gelukt. Het is nooit meer verzoend geraakt. Eigenlijk geweld. valt het mij tegen van Jan Wolkers, als oh. je dit hoort. Misschien moet onze conclusie zijn, je hebt echte vriendschappen... en je hebt literaire vriendschappen. Maar dat is een doordenkertje. <laughs> maar dat geeft niet. <laughs> <laughs> okay. Piet Kalis, literaire vriendschappen en andere misverstanden... uitgegeven bij Meulenhof. Ja. Het is prachtig uitgeven, ziet eruit als een klein rood bijbeltje... En je gaat hem nog meemaken, want hij gaat een heel tournee op. Hij gaat lezingen geven in het land, deze Piet. En uh, aanwezig op het boekenbal als geen ander boekenweek vanaf 12 maart. Oké, okay, Anton de Goede, hartelijk bedankt. Tijd, zoals beloofd, voor ons buitenlandpanel. Hartelijk welkom, Marcia Luiten. Hallo. Journalist, publicist en vooral deskundige op het gebied van Afrika. Noord-Afrika dan weer, maar... Zo beperkt doen we het niet, hè? Nee. nee, En Michiel Bout, ook welkom. Hij is op zijn beurt Latijns-Amerika-specialist. En hij is verbonden aan... Nou moet ik het goed zeggen, ik heb het net opgeschreven... aan het Instituut voor uh, uh, Latijns-Amerika-Studies... van de Universiteit van Amsterdam. Ja, het het, heet? het ja, heet het. zo is het. Laten wij uh, um, het eerst gaan hebben over Syrië. En dan eventjes het uh, treurige laatste nieuws... dat er vandaag bekend geworden is... dat er al meer dan 76... 100 doden gevallen zijn sinds de opstand en het uh, ontzettend harde ingrijpen van het regime, waaronder vandaag twee westerse journalisten. Marcia, een, een uh, vrij bekende Amerikaanse journaliste, oorlogsverslaggeefster, uh, Marie Colvin en een Franse fotograaf, ja. die bij een uh, granaatinslag, begrijp ik, ja, beschietingen moment? geloof ik. Ja, beschieting in Homs? Ja, in Homs zijn gekomen. Ja. Nou ja, dit was niet de eerste, de beste, deze dame. Het was een heel bekende Amerikaanse journalist die schreef voor een Engelse krant. En nou ja, gewoon echt een doorgewinterd buitenlandcorrespondent en oorlogsverslaggever. In 2001 werd ze nog uitgeroepen als uh, buitenlandjournalist van het jaar in Engeland. En ze was ook heel um, herkenbaar, ze had altijd zo'n lapje om haar oog. Want in Sri Lanka is een keer een oog verloren, inderdaad ja. door een granaatscherf. Ja. En uh, ik, ik zag vandaag nog dat zij degene was die samen met Christiane Amanpoor het laatste interview met Gaddafi deed. Dus zij was van alle markten thuis en vandaag omgekomen. Ja. Michiel, dan je vraagt je af, uh, natuurlijk het is een beetje gek omdat er nou twee westerse uh, journalisten zijn. Uh, uh, dat je zegt, oh, oh het is toch wat. Terwijl er dus al 7600 voornamelijk burgers omgekomen zijn. Wanneer uh, is, is het eind zoek? En dan heb ik het over wanneer moet toch om met alle gevaren en gevolgen van die hier paal en perk aan gesteld worden door, uh, door een buitenwereld. De vraag is of een buitenwereld iets kan doen. Dat is mm -hmm. natuurlijk. Uh, hebben we ook nu gezien in, in Libië. Uh, we hebben altijd grote optimistische verwachtingen. van ingrijpen. Maar dit zijn toch. Uh, processen die in het land zelf. zich aan het, uh, aan het uh, voltrekken zijn. Mm -hmm. uh, de, de, het geweld is, is bijna. niet uh, voor te stellen wat daar gebeurt. Uh, eigenlijk. Uh, dat nu die journalisten zijn getroffen. dat is natuurlijk. eigenlijk een soort toeval. Er wordt dan ja. de hele dag. worden er maar granaten. op die uh, wijken uh, afgeschoten. Dus. Um, ik uh, denk niet dat. Ja, ik, ben zelf, ik geloof niet in militair ingrijpen okay. in dit geval. Ik, ik denk er, wel er... dat er druk gezet zal moeten worden. Maar precies ja. daarover gaat uh, nu vrijdag in Tunesië een conferentie plaatsvinden over uh, wat te doen met Syrië, wat, de mogelijkheden die, die voor internationaal optreden anders waarschijnlijk dan militair. Want we hebben ook nog te maken met een veiligheidsraad... waar het hartstikke vastloopt. Maar goed, die, die conferentie die, die is daar. Daar komt uh, Europa natuurlijk. Daar zit de Verenigde Staten aan. Daar zitten zeker de landen van de Arabische Liga ook aan, Marcia. Wat, denk je, wat, wat gaan ze daar bespreken? Wat voor ideeën zullen er opkomen om iets te kunnen doen? Wat kan er? Nou, Ik geloof niet dat um, uh, militair, uh, militaire assistentie helemaal van, uh, van de agenda af is. Als je kijkt naar bijvoorbeeld John McCain, de senator in de Verenigde Staten die pleit voor bewapening van uh, de oppositie. Mm -hmm. En ook Hillary Clinton heeft vandaag of gisteren laten weten... dat ze absoluut het uh, uh, getergde tyrische volk, uh, Syrische volk wil, uh, wil bijstaan. Um, en um, dat zou natuurlijk uh, een optie zijn. Waar het niet dat de VN... De, de weg naar de VN is helemaal afgesloten eigenlijk... door China en Rusland. Dat veto, de ja, veto die hebben dat ja. helemaal geveto'd. En verder kun je afvragen of militair ingrijpen... hier überhaupt iets kan uithalen. Want um, dat is ontzettend ingewikkeld. Het is een veel lastigere casus eigenlijk dan Libië was. En er zijn drie grote problemen. Eén is, interventie kan op zich alweer leiden... tot veel massaler bloedvergieten dan we nu zien. Want uh, nu heb je heel veel minderheden... In Syrië. Syrië bestaat echt uit verschillende geloven, sectes en clans. Nee, maar kan je, dus niet, je kan niet zeggen dat er nu één oppositie is. Misschien nu wel even. Maar is niet één maar oppositie. Niet het probleem is, dat is ook een groot probleem, wie moet je steunen? De oppositie is echt een vergaarbak van gewapende bendes, milities. Um, je hebt het vrije Syrische leger. Dan heb je nog een nationale raad uh, in de diaspora... die ook weer bestaat uit intern verdeelde groepen. Dus wie ga je steunen? En Je kunt toch niet oppositie gaan bewapenen die je niet goed kent? He, dat draagt ook weer verschillende gevangenen inzicht Met het gevaar dat je een duivel creëert terwijl je de duivel wil bestrijden. Je kunt wel kijken naar um, hoe dat is gegaan bij Afghanistan. Toen we uh, de Sovjet-Unie wilden bestrijden... werd, werd Af in Afghanistan werd de oppositie bevoorraad. En dat heeft uiteindelijk geleid tot de chaos die uitmondde in de Taliban. Mm -hmm. Dus dat op zich is ook heel gevaarlijk. En dan heb je nog dat Syrië geostrategisch ontzettend gevaarlijk ligt. Kijk, Libië, dat lag een beetje... Ja, Noem het maar geïsoleerd uh, naast Tjaat en zo. En mm -hmm. um, Syrië grenst natuurlijk aan Israël, aan Irak, um, aan Libanon. En, en dan is het ook nog eens hele dikke vrienden met Iran en Rusland. Mm -hmm. Dus daar gaat niemand zijn vingers aan branden. Maar wat, want je, je noemt nu alles wat, wat zeker niet kan... of alle, alle problemen, dat, de valkuilen die er zijn. Dat wat, maakt wat militair niet ingrijpen in elk geval heel ja. onwaarschijnlijk. Wat nou bijvoorbeeld Michiel Bout, dat, dat hebben we, we hebben het hier daar ook al vaker over gehad... heeft het zin, behalve dat het Syrische volk zal weten dat wij in gedachten bij hen zijn waar je niks aan hebt, maar om, om alles wat niet militair is. Op wat voor gebied kunnen bijvoorbeeld NGO's... of kunnen andere sociale netwerken, sociale instellingen iets doen... zonder militaire steun? Ja. Ja, ik denk op zichzelf, ik ben het helemaal mee eens... dat echt militair ingrijpen niet kan. Uh, het zou mij niet verbazen als er nu al wel natuurlijk toch wapens worden geleverd. Want iedereen ziet dat er iets moet gebeuren in, in, in, in dat land en in Homse met name. Uh, het probleem is dat je wel ziet dat er een sociale beweging zich aan het vormen is. Heel erg gefragmenteerd. Maar dat eigenlijk een sociale beweging zich in zo'n oorlogssituatie... een situatie van extreme repressie eigenlijk nauwelijks kan... kan, kan uh ontwikkelen En dat maakt het voor ons voor van buiten ook heel erg moeilijk om zeg maar, op, die, op die manier in te grijpen. En ik denk zelf dat de enige manier is om, uh, om iets te kunnen doen. Mm. Hè, want dat wil, wil je als buitenstaande als je dit ziet. Uh, is het regime verder isoleren en, en onder druk zetten. Maar goed, daar zit je met de problemen die Marcia ook noemt. Die, uh, het is niet zo makkelijk en En moment. het geweld is natuurlijk nog van vrij recent. Hè? In ieder geval het geweld van de, van de zijde van de oppositie. Mm -hmm. ja. Dus de, de, het protest, de oppositie ja. in Syrië was heel lang geweldloos. Dus meer. In de vorm van sociale bewegingen. Ja, en het lijkt ook inderdaad, wat dat we hebben een tijdje gedacht ook dat het leger zich aan het opsplitsen was. En dat je daar dus op een gegeven moment dat, dat die kandidaat. Ja, een deel van de leger, de kant zou worden. van de oppositie. Maar dat hoofd? lijkt zich toch, tenminste voor zover ik dat kan zien, niet door te zetten. Dus uh, er is een duidelijke een padstelling die in, op dit moment in het voordeel van het regime is. En wat zou, wat zou er gedaan nou kunnen worden op humanitair gebied? Uh, bijvoorbeeld aan het, aan het uh, creëren van humanitaire corridors. Ja, ja, daar wordt nu, u, aan, dat, dat, volgens mij wordt, daar, moet daar ook vrijdag over gesproken worden. Ja, dat, ja, dat, dat is we in... wel een van de belangrijkste dingen zijn, want ja. dat zou kunnen. Dat is iets ja. wat misschien te doen is. Er zijn nu een paar opties, volgens mij. In elk geval wil het Internationale Rode Kruis wil uit onderhandelen... dat ze bijvoorbeeld twee uur per dag toegang kan hebben tot uh, gewonden... Mm -hmm. en die kan verzorgen en dan dus noodhulp kan verstrekken. Iets anders is dat wordt gesproken over een, nou, een soort van safe haven... in het noorden, op de grens met Turkije. Uh, een beetje vergelijkbaar als um, uh, uh, het Koerdische gebied in Irak... waar dan vervolgens de oppositie en ook dat Syrische vrije leger... zich zouden kunnen terugtrekken. Mm -hmm. Yeah. Maar ja. voor al deze dingen heb je toch een bepaald soort toestemming... of instemming van het regime nodig. En je ziet, op dat moment, je ziet helemaal geen, geen beweging daar. Dat Niets. maakt het ook nee. erg moeilijk. Ja. En misschien dat deze, uh, deze conferentie daar iets aan kan doen... door uh, toch in ieder geval met één stem te spreken... voor die humanitaire uh, interventie. Ja. Dat is toch iets overzichtelijker en makkelijker te accepteren... dan militaire interventie. Elders daar in, in het gebied uh, woedt de Arabische lente. Dat klinkt als iets heel <laughs> erg negatiefs... maar ik bedoel het in zeer goede zin... Um, hoe, ja, het is een beetje gek, maar om dat te vragen hoe staat het daarmee? We weten dat er natuurlijk verkiezingen zijn in Egypte. En, maar ook dat er langzaam maar zeker toch ook wel wat twijfels komen over... hoe zal het daar gaan? Hoe, hoe gaat het er uiteindelijk verlopen? Wie gaat daar de macht krijgen? Gaat het leger op een bepaalde manier? Inderdaad, die macht netjes overdragen maar op. Wat denk jij? Hoe heb jij enig zicht op hoe het, hoe het verloopt? Nou, ik heb zicht op een heel uh, klein deel... Uh... Um, ik sprak gisteren met een Egyptische mensenrechtenactiviste. En die vertelde eigenlijk, um, die had eigenlijk gewoon slecht nieuws. Mm -hmm. Die zei, kijk, wij vrouwen hebben, wij hebben in, gevocht in de frontlinies. Um, we hebben, he, ook in Libië hebben die jonge vrouwen Semtex-bommen gemaakt. Ze noemden zichzelf de Freedom Chicks thuis in Semtex en een lipstick. En nu zegt ze, worden wij van de frontlinie naar het aanrecht verordeneerd. En vooral in Egypte zie je dat de vrouwen nu echt een beetje het pleit aan het verliezen zijn in de parlementsverkiezingen hebben de vrouwen 1,6% van de zetels in het parlement. 8 van de 508 zetels. Waarvan ook nog eens de helft hele conservatieve uh, partijen zijn. Nou, en dat zie je dus uh, op alle niveaus in Egypte. Want wat is er nou gebeurd? De voorheen. Uh, kijk, er komt heel veel geld vanuit uh, de golfstaten. Vanuit het Saoedi-Schiereiland. En dat is geld dat is helemaal bestemd voor het promoten van die orthodoxe conservatieve islam. Nou, dat geld kwam vroeger ook wel. Alleen waren dus. De politieke partijen die er daaraan gekoppeld zijn, die waren verboden. Mm -hmm. Dus ehm. Um, uh... Die salafisten die konden eigenlijk niet zoveel uithalen maatschappelijk gezien. En wat zei die Egyptische mensenrechtenactivisten gisteren tegen mij? Die zei, vroeger konden ze niet in de praktijk brengen wat ze prediken. En dat kunnen ze nu wel. Ja. En de gevolgen zie je nu al. Um, zo heb je bijvoorbeeld de sharia voor familierecht in Egypte. Daar hadden de vrouwen allerlei liberale aanpassingen uh, op weten te bedingen. Bijvoorbeeld dat je als vrouw uh, erfrecht kon hebben. Dat je als vrouw een scheiding kon aanvragen. Dat je als vrouw de zeggenschap over je zonen had totdat ze tien waren. Nou, al die dingen staan nu onder druk. Namelijk dat vrouwen um, de zeggenschap over hun kinderen verliezen aan hun mannen. Die dan kunnen besluiten ze naar een conservatieve school te sturen. Dat vrouwen het erfrecht verliezen. En dat heeft hele grote gevolgen. Okay. Dit, als je dit ziet, die Arabische lente, Michiel Bout, jij bent gespecialiseerd in Latijns-Amerika. Daar heeft zich natuurlijk al veel eerder, al, al, al tientallen jaren geleden, hebben daar omwentelingen plaatsgevonden van dictatuur naar meer vrijheid. Zie je dan toch enige parallellen? Nou, misschien uh, dat je iets optimistischer wordt dan, uh, dan uh, Marcia nu uh, schetst. Uh, kijk, uh, we, denken, we hebben heel lang gedacht en politici denken dat als je dan militair ingrijpt en er is een regime change, dat het dan klaar is. Ja. Maar dan begint het natuurlijk pas. Dan, dan uh, wordt de ruimte gecreëerd in die samenlevingen om uh, de echte strijd te gaan voeren: vrouwen tegen mannen, uh, partijen tegen elkaar. Dus dan, dan begint eigenlijk die strijd pas. En dat heb je natuurlijk in Latijns-Amerika ook gezien. De eerste strijd in de jaren tachtig was om ruimte te creëren. Ruimte om überhaupt iets te mogen zeggen. Om, om dit soort dingen aan te kaarten. En vervolgens eh, worden dat soort sociale bewegingen, worden machtsfactoren, eh, gaan op in politieke partijen, worden politieke partijen in veel gevallen. Maar het is al en, precies wat je net zei, daar hebben, ze, hebben die sociale bewegingen dan in elk geval de ruimte. Ja, precies. Maar, en, maar dat neemt eh, tijd. En dat, is natuurlijk, dat heb je niet altijd. Maar, maar eh, latijns Amerika in die zin geeft een, misschien een klein beetje hoop dat, het zijn natuurlijk totaal verschillende samenlevingen, maar dat je in een periode van 30 40 jaar, dat die sociale bewegingen zich kunnen omvormen en, en machtsfactoren kunnen Maar zoals worden. het er nu voor staat, je zegt, er komt ruimte om die strijd te voeren. Voor vrouwen wordt die ruimte enorm ingeperkt. Je ziet dat vrouwenrechten nu ingeperkt worden. Ja. Dus als zij achter dat aanrecht verdwijnen, ja. ja, dan is er helemaal geen strijd meer waarin vrouwen kunnen opkomen voor vrouwenrechten. Ja, ja met het grappige, tenminste, dat, als dat zo gebeurt, dan is het zo. Maar als, die vrouwen hebben natuurlijk ook meegevochten op het uh, Tragierplein, hebben ook meegevochten in, in de strijd tegen Mubarak. En de vraag is, ik bedoel, ik ik kan dat niet bevestigen of ontkennen, maar de vraag is of die vrouwen zich achter het voorhuis laten wegzetten. En, en ik heb zelf de indruk dat er op allerlei terreinen, nou ja, ook tegenbewegingen nee, aan de zijn. Klopt helemaal. Zijn. Die tegenbewegingen zijn heel sterk. Dus er zijn dus en dat geldt voor die hele regio. De Egyptische vrouwen die zijn enorm actief in allemaal geheime besloten Facebookgroepen en ondersteunen nu bijvoorbeeld ook de vrouwen in Tunesië mm -hmm. bij het schrijven van hun nieuwe grondwet. Ze ja. hebben contact met vrouwen in Libië voor het schrijven van de grondwet. Ze Zelfs met vrouwen in Syrië. Dus er is een hele sterke internationale beweging in die hele regio. Alleen, dus die vrouwen zijn enorm solidair, zijn enorm activistisch... alleen steeds meer vanuit een maatschappelijk en politiek onderdrukte positie... Ja, ja. Laten we tenslotte even toch terugkeren naar eigen land... maar dan toch zeker wel Nederland uh, uh, en de rest van de wereld. We lieten eerder deze uitzending een klein stukje van Ben Bot... die zei afgelopen zondag in een VPRO-uitzending... dat de, dit kabinet buitengewoon weinig ervaring heeft... in internationale zaken en zeker in Europa. Dat het imago afbrokkelt dat we er slecht voor staan... dat we een fikse deuk hebben opgelo opgelopen. Kortom, Nederland is bezig om zichzelf een beetje onmogelijk te maken in de rest van de wereld, voorop in Europa... natuurlijk ook nu weer door die PVV site en zo. Um, Michiel Bout, hoe zie jij dat? Nederland is natuurlijk uh, um, heel lang goed vertegenwoordigd geweest... in Latijns-Amerika in de tijd dat daar de omwentelingen waren. heeft zich daar veelvuldig mee bemoeid, ja. zich dat aangetrokken. Um, keert dat nu een beetje de rug toe? Nou ja, het, is, het is treurig, je zou bijna zeggen tragisch... om te zien wat er, wat er nu gebeurt. En ik, ik, wat Ben Bot daar zegt... die heeft natuurlijk eigenlijk veel meer autoriteit op dat terrein dan ikzelf. Maar daar, daar, dat is, voel ik ook. Hè. Er is eigenlijk, zou ik bijna zeggen... er is geen buitenlands beleid. Het, en de, op zichzelf is dat verrassend. Want de VVD is natuurlijk altijd een internationale partij geweest. CDA op, ook. Mm -hmm. En die twee partijen lijken zich te hebben laten gijzelen... door een soort navelstaarderig eh, provincialisme. Wat zich in Europa eh, uit, hè, als je... Jan Kees de Jager over de Grieken hoort, dat, daar zit geen enkel diplomatiek vernuft in. Ik bedoel Wat je ook van de Grieken, uh, Griekse financiële positie kan vinden. Maar ook in Latijns-Amerika, uh, Nederland had een hele grote naam, heeft nog steeds een grote naam, ontwikkelingssamenwerking, solidariteit met, met uh, mensenrechtenactivisten die nu presidenten zijn en belangrijke politici. Dat uh, wordt ondergesneeuwd in een soort be betekenisloze politiek van de Nederlandse regering. Voor die gebaseerd is op economische diplomatie. Uh, er is net een Latijns-Amerika-notitie verschenen in, in december. Nou, daar, is, daar zit geen visie in. Het, is, het gaat alleen maar om de handelsbetrekkingen uh, te, te um, bevorderen en vooral. Dat mag je willen, maar mm -hmm. doe het dan op een, op een soort manier die interesse in het gebied waar je mee handelt uh, toont. Uh, dat en daar zit is dan nu in. geen sprake van. Maar ik Marcia, heb, ik heb ook zo sterk het gevoel dat als je dan staat voor internationale um, economische diplomatie, als je het Nederlandse eigen belang voorop stelt. Doe dat dan beter dan het nu gebeurt. Volgens mij is het nieuwe buitenlandbeleid, het nieuwe buitenlandbeleid van, zeg maar, dit kabinet, echt gebaseerd op een gevaarlijke misvatting. Namelijk dat als je economische diplomatie wil bedrijven, dat ontwikkelingshulp, internationale verdragen en internationale um, relaties er niet meer toe doen. Volgens mij is het tegendeel het geval. Zoals uh, Michiel net zegt, Nederland had altijd een uitstekende naam. En dat maakt heel veel ruimte voor het Nederlandse bedrijfsleven. Mm -hmm. ik was maar laatst... is die naam is het echt zo merken jullie en jullie reizen natuurlijk veel. Marcia, jij zeker? Merk je dat, dat er gewoon al anders aangekeken wordt dan tegen Nederland? Nee, kijk, dat, het, het blijft nog wel even hangen. Ik was bijvoorbeeld laatst in Mali. En ik was echt verbaasd hoe alle deuren open gingen. Alleen omdat ik Nederlandse was. Ik sprak Nederlandse ondernemers en die zeiden... nou, ons gebeurt hetzelfde. En dat is allemaal gestoeld op twintig uh, jaar wagen. Ingenieurs die daar in Mali een gigantisch groot programma met veel succes hebben gedraaid mm. en de reiscultuur hebben helpen verbeteren, maar kijk bijvoorbeeld nu naar wat gebeurd is met het PVV-meldpunt, um, euro-oze ja, ja, precies. Um, um, Europarlementariërs uit Midden- en Oost-Europa... hebben nu opgeroepen tot een boycott van Nederlandse goederen. Nou, ik bedoel, hoe stom kun je het hebben? Mm -hmm. Rutte heeft geweigerd afstand hiervan te nemen. En hoe is het bijvoorbeeld, want als we het hebben over... over uh, daar hadden we het niet over, maar dat zeg ik dan nu even... nieuwe opkomende machten, economische machten... dan mag je toch ook zeker wel naar Latijns-Amerika kijken? Waar het, uh, ik bedoel, nou, ja, ook wat merkt, dat betreft... Ja. je hebt natuurlijk gelijk als je zegt... je moet ook de toon van empathie blijven houden... maar als het om die economische zaken gaat... is Nederland dan ook daar bezig een beetje de eigen ruimte in te gooien? Misschien. Nou, ja... Ik, Absoluut, Kijk, merk je het... Nou, je merkt het... Ik praat nog wel eens met ambassadeurs in Nederland. Die zijn natuurlijk heel diplomatiek. Maar er is in de Latijns-Amerikaanse wereld van diplomaten... toch een beetje een gevoel aan het ontstaan. Wat wil Nederland nou? Mm -hmm. Laatst zei een ambassadeur tegen mij... van: eigenlijk is het Nederlands bedrijfsleven heeft een veel wijdere, veel bredere kijk op ons. heeft veel meer interesse in onze samenleving dan, dan de buitenlandse zaken. Dus dat zijn toch hele zorgelijke tendensen. En ik, ik denk... In Inderdaad, dat als dit beleid doorgaat... dan, dan zullen, zal Nederland zijn, zijn wil verliezen in hmm. die landen. Komt er een moment dat de diplomaten die hij spreekt... ineens zich misschien wat minder diplomatiek uit, ja, uitlaten? Ja, en daar moet je op gaan passen. De reputatie komt te voeten, gaat de paard. En we zien nu gewoon een paard bij galopperen. Hè? Ja. En de Latijns-Amerikaanse landen zijn natuurlijk inderdaad, veel zelfbewuster nu. Dus die hebben zoiets van, nou, kijk, kijk maar Europa, ja. kijk eerst naar je eigen zaken. En in Nederland, nou ja, daar wordt helemaal niet meer echt goed over nagedacht. Dus er zijn echt wel uh, problemen op dat terrein. Michiel Bout hoorde u als laatste. Hij is verbonden aan het SECLA, dat is het uh, instituut voor Latijns-Amerika-studies van de Universiteit van Amsterdam. En Marcia Luiten was hier, zij is journalist, schrijfster. Hartelijk bedankt. Dit was Villa VPRO voor vandaag. Maar wij zijn er morgen weer vanaf half vier op deze zender. En zo Meteen na het nieuws van half vijf hoort u Tim Overdiek... en ongetwijfeld zometeen naast hem Lucella Carazzo in het Radio 1, het En we gaan van de villa naar de Haagse wandergangen, Vooral de gang naar de pvda purele. Martijn van Dam heeft zich gemeld. We blijven jagen op mogelijke andere kandidaten. We hebben twee uur de tijd voor. Ik heb even naar het draaiboek gekeken. We hebben verder heel veel buitenlands nieuws. We gaan in ieder geval naar Japan, Engeland, Syrië, Oostenrijk, België, Argentinië, Venezuela, Frankrijk... En ook Friesland, we verwachten nieuws over een nieuw TIAF-stadion. We gaan in ieder geval het ijs op naar de hoofdpunten van het nieuws. En die krijgt er van Raymond Serré. Radio 1, het NOS-journaal. In Argentinië is een onbekend aantal doden gevallen bij een botsing in een treinstation. De trein botste met ongeveer 20 km per uur tegen het stootblok van het station in Buenos Aires. Een woordvoerder van de reddingsdiensten bevestigt dat er doden zijn gevallen. Hij kan nog niet zeggen hoeveel.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 HNWB ah, Verkeersinformatie. 55 kilometer file, niet veel voor een woensdag, maar de vakantie is daar zeker debet aan. In Rotterdam zijn de problemen. Op de A15 vanaf Europort naar Rotterdam was er een autobrand. Er zijn daar twee rijstroken dicht en er staat 12 kilometer vanaf Spijkenissen tot knooppunt Vaanplein. De keer naar Dordrecht en Breda kan dat het beste om zeilen door te rijden vanaf knooppunt Benelux via de benelux de lol over de A4, de A20 en de A16.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 Goedemiddag. De 34-jarige Martijn van Dam was de eerste vanmiddag... die zich kandidaat stelde voor het fractievoorzitterschap van de PvdA. Wie weet komt er de komende uren nog een kandidaat bij. We volgen het op de voet voor u. Minka Nijhuis is te gast. Zij kende de journalisten goed die in Syrië is omgekomen. Mary Colvin, gisteren nog te horen bij CNN. Vanuit een ziekenhuis in Homs, de ervaren oorlogsverslaggeefster... werd vandaag zelf gedood bij een genaatinslag. We zijn in Tialf met Jan Blokhuizen, de nummer 2 in Moskou... afgelopen weekend... Wordt het oude Tiaf vernieuwd of komt er elders een nieuwe schaatstempel? Provinciale Staten vergadert er op dit moment over en u hoort zo de sentimenten op het ijs. 22 economen uit alle politieke winststreken voegen zich in het koor van mensen... die willen dat de hypotheekrenteaftrek wordt aangepakt. In dit Radio 1-journaal zullen zij hun plan ontvouwen. En ook zoeken we contact met de Argentinië vanwege het grote treinongeluk. We zijn er, tot half zeven vanavond.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 Tussenpauze en wonderkinderen bij de PvdA. Iedereen is een tussenpauze, zegt Martijn van Dam tegen Wilco Boom. Kamerleden van de PvdA hebben tot 28 februari de tijd om zich te melden als kandidaat voor het fractievoorzitterschap. Daarna maken de leden van de partij een keuze. Een half maart, dan kan die nieuwe fractievoorzitter aan de slag. Minister Verhagen was vandaag op bezoek bij de hoogste baas van Mitsubishi. Hij is daarom bij topman Masuko steun te vragen voor autobouwer Netcar in Born. Vanochtend maakte de minister bij Lara en Marcel bekend... dat er niks op papier staat, maar dat Mitsubishi alles zal doen... om een overnamepartner voor Netcar te vinden. Bij de persconferentie vanochtend van Verhagen... was ook onze correspondent Kjeld Duits in Tokio. Kjeld, jij kent die Japanse bedrijfscultuur. al. Mitsubishi echt alles uit de kast halen... om voor Netcar de best mogelijke oplossing te vinden? Die heb ik inderdaad. In Japan is natuurlijk net als Nederland een land... waar contracten een heel belangrijke rol spelen. En daar komt ook bij dat in Japan je naam heel belangrijk is. En president Masako heeft ook gezegd... we willen de reputatie van Mitsubishi niet op het spel zetten. Hij heeft zeer expliciet toegezegd... dat ze ook geen voorwaarden zullen stellen... die de doorstart zullen vermoeilijken... En eh, nog iets wat ook heel belangrijk is, is dat president Masako heeft toegezegd... een hooggeplaatste medewerker van Mitsubishi op eh, de taskforce te zetten... om ervoor eh, te zorgen dat er ook een grotere kans is dat er een overnamepartner gevonden kan worden. Dit betekent natuurlijk niet dat er ook werkelijk een overnamepartner gevonden zal worden... maar ze nemen het in ieder geval enorm serieus en gaan hun uiterste best doen. Is dat voor de werknemers in Born, in Limburg... of is dat ook om in ieder geval het zakelijk zelf goed te kunnen afsluiten? Voor beide, denk ik. Het is natuurlijk voor Mitsubishi zelf eh, ook een voordeel... als er een overnamepartner komt. Want dat betekent dat de kosten dan minder worden. Die kosten voor het sociaal plan dat ze hebben toegezegd... zijn natuurlijk enorm hoog. En als er een overnamepartner komt, dan zijn die kosten er niet. Dus voor Mitsubishi zelf zijn er ook veel voordelen aan verbonden... als ze een overnamepartner kunnen vinden. Is dit groot nieuws of een voetnoot op de economische pagina's in de Japanse kranten? Uh, dit is een voetnoot. Uh, toen het nieuws bekend werd gemaakt, begin februari... Uh, was het meteen in alle Japanse kranten en nieuwsmedia... Uh, maar dan voor een paar dagen en daarna hoor je er helemaal niets meer van. Ja, want wat zegt dit geval, deze kwestie Netcar, voor de Japanse auto-industrie? Kijkend naar die afzetplekken en die fabrieken in Europa. Nou, ik denk dat we dit moeten zien als de eerste Japanse autofabrikant die Europa gaat verlaten. Uh, maar niet de enige. Tenminste één andere fabrikant. Taihatsu heeft al gezegd dat ze zich ook zullen terugtrekken uit Europa. En ik denk dat er waarschijnlijk wel meer Japanse fabrikanten zullen zijn die hun voetstap wat kleiner zullen maken in Europa. Er is natuurlijk een enorme overcapaciteit van automobielfabrieken in Europa. Volgens experts is er een overcapaciteit van zo'n 10 miljoen auto's. 10 miljoen meer auto's dan de markt kan of wil kopen. En dat is ook wat minister Verhagen vanmorgen zei... dat dat de realiteit is, ook voor de Europese auto-industrie. Hij is in Japan om uh, een, een, een grotere economische missie uh, te ondernemen. Um, is er al sprake van, van, van winst waarmee hij terug kan naar Nederland? Ja. Um er ...zijn eigenlijk uh, verschillende positieve uh, berichten. Eén is dat hij gesproken heeft met uh, de ministers van Handel en Agrarische Zaken... ...over het uh, uh, vlottrekken van vrije handel. En volgens de minister was de reactie daarop veel beter dan tijdens voorgaande bezoeken. Maar het beste nieuws is dat binnen enkele weken er bekend wordt gemaakt... ...dat er een nieuwe investering van een Japans bedrijf in Nederland komt. Um, dat bedrijf wil dat zelf bekendmaken. Dus de minister kon niet zeggen welke sector, wat bedrijven en hoe, over hoeveel eh, banen het gaat. In Japan loopt eh, het fiscale jaar af in maart. Dus we kunnen eigenlijk niet verwachten in maart. Ik denk dat we moeten wachten tot eh, april, mogelijk mei, om dat nieuws te horen. Ook goed nieuws dus in aantocht vanuit Japan. Kjell Duits, dankjewel. De provinciale staten in Friesland zijn er nog niet uit. Sinds twee uur vanmiddag vergaderen de statenleden over de toekomst van Tialf. Kiezen ze voor een nieuw stadion naast het Abelensra stadion... of voor nieuwbouw op de plek van het huidige stadion? Of gaan ze het opknappen, is ook nog een mogelijkheid. Paul Sanders is in Tialf. Paul, uh, ik heb jou zelf ook wel eens op de schaatsen gezien. Heb je ze nu ook aan? Ja. Nou, laten we maar meteen beginnen met een persoonlijke frustratie. Uh, uh, Want ik heb de schaatsen bij me... Ik had er eigenlijk wel een beetje van gedroomd om een keer op of ijs te mogen schaatsen. Maar je mag het ijs niet maar op. Maar ik moet je eerlijk zeggen, nou ja, ik mag het ijs niet op. Want op de buitenbaan, daar zijn nu de toppers bezig. En dan hebben we het echt over de hele grote jongens in de marathonwereld. Ik heb ook Bob de Jong, heb ik inmiddels al zien schaatsen. Voska Tame van der Wal. Nou, dat zijn allemaal toppers. Die gaan zo hard. Als ik daartussen ga, dan is dat echt niet uh, verstandig. En nee. de binnenbaan is net gedweld Dus helaas geen ijstijd voor mij. Maar wel voor... Uh, wat ik al net zei, die hele grote namen hier. Nou, dat is in ieder geval mooi om daar naar te kijken vanmiddag. En als je nou ja, uh, om absoluut. je heen kijkt naar, naar het uh, ijsstadion... Ja. bladdert het allemaal aan alle kanten in elkaar? Bladdert het er Nou, af? Ik vind het persoonlijk... Nou, ik vind het persoonlijk allemaal wel meevallen. Oké, okay, het is natuurlijk niet zo'n heel mooi stadion als het is bijvoorbeeld in Astana. Dat is een van de nieuwste banen. Die is fantastisch. Daar zijn de kranen bij wijze van goud. Dat is hier in Thiel, of niet. De, de tribunes zijn nog steeds van beton. Maar het ijs ligt er prachtig bij. Die hele bekende gele buizen die zorgen voor de luchtcircul luchtcirculatie. Die hangen hier. Het is een, ja, ik vind het nog steeds een heel mooi, mooi schaatsstadion. Maar goed. Er wordt over nagedacht wat er met dat of moet gebeuren. Want de toppers hebben vandaag ook al gezegd... en dan hebben we het over Sven Kramer en dan hebben we het over uh, Irene Wüst. Die hebben gezegd, wij kunnen niet mee met de top als we niet een nieuwe baan krijgen. Dus die zijn echt heel erg voor nieuwbouw. Maar ja, dat zijn de toppers. Die moeten hier topprestaties leveren. Ik heb natuurlijk ook eventjes gevraagd aan die vele duizenden mensen... die hier gewoon op een doordeweekse dag een keer een uurtje komen schaatsen. Die gewoon lekker willen schaatsen. Wat vinden zij? Moet er een nieuwe baan komen of niet? Maar het zou beter zijn dat ze uh, dit maar herstelden en in Leeuwen waren ook een 400 meter baan. Oké, okay, dus geen, geen compleet nieuw stadion, maar nee. een verbouw? Nee, nee. Ja, zomaar. Ja. Ja, ja. Wat, vindt u, wat vindt u, meneer? veel te duur, joh. In deze tijd, ja, ze willen het veel te mooi maken. Maar uh, ja, ik denk, uh, als je ziet wat er nu rijdt, het uh, ja, is hartstikke ja. mooi. Het is nu ook al mooi, maar hè? ja... U zegt Sven Kramer en Irene Wüst, onze twee nieuwe uh, kerstverse wereldkampioenen, zeggen nee, we hebben een nieuwe baan nodig, want anders kunnen we niet mee met de top. Wat vindt u? Nou, kijk, een nieuwe baan, daar komt dus wel uh, volledige airco in. En dat zit er nu niet in. En uh, ook de accommodatie hierachter, uh, kleedkamers en zo, ja, dat is wel beter. Ja, maar het gaat om het ijs, toch? Het gaat om het ijs. En deze baan, die is uh, ja, tien jaar geleden is die gerenoveerd. Dus er ligt een hele nieuwe baan in. Dus u zegt, een heel nieuw stadion hoeft voor mij niet. Nee, laatste of Het kost 35 miljoen. Dan kunnen ze, heel Leeuwarden kunnen ze nog wat doen. Leeuwarden heeft ook. Dat is echt noodzakelijk om te bouwen. Ja. ja, wij komen van Leeuwarden. Uh, we maken graag twee, drie keer in de week schaatsen. Maar we vliegen niet twee, drie keer in de week naar Heerenveen. Nee. Dus als nou in Leeuwarden een mooi 400 meter op maan komt. Dan blijven we daar. Ja. En wat vindt u van het argument van de topschaatsers? Die zeggen, ja, Thialf, um, als wij bij de top willen blijven behoren... dan hebben we een nieuwe baan nodig. Nou, ik denk niet dat ze daar een, uh, een superbaan... Uh, als ze deze renoveren, ik denk dat we even zo goed aan het top blijven. Ja. Nieuw dak erop, nieuwe tribunes. Ja, we wat, wat helemaal aanpassen aan de, aan, de moderne, hè, aan de technieken die men allemaal uh, voorhanden heeft heeft. Maar ik zeg, om mijn beurt, 100 miljoen voor, uh, voor zoek klein, klein, klein groepje. Nee, dat... Uh, dan vind ik geen leefwaarde dan een leuk beintje. En dan staat hier even goed nog een prachtige mooie tempel. Het is toch zo, 50, 50 miljoen? Nou, dat kan heel mooi zo komen denk ik dan. He? En ze schaatsen weg, Paul. Uh, dat zijn uh, de Friese die we hoorden. We hoorden allerlei bedragen. 35 miljoen, 50 miljoen, 100 miljoen. Uh, provinciale staten moeten ze ook aan, aan het belang van de rest van Friesland denken, zo te horen. En niet alleen aan dat van uh, Sven Kramer. Inderdaad, want het kost natuurlijk een heleboel geld. Want je, je zei al terecht, die drie bedragen. Een, een nieuw stadion, volledig nieuw... dat zou dan moeten komen naast het Instra voetbalstadion in Heerenveen. Dat kost ongeveer 100 miljoen euro. Dan is er nog een tweede variant. Dat is namelijk het verbouwen van het TIA-stadion. Dat zou dan eh, ongeveer 48 à 50 miljoen euro kosten. En dan heb je ook nog een, een, zeg maar een mindere variant van dat verbouwen... Dus iets minder fraai en iets minder uitgebreid. En dat zou dan 38 miljoen euro kosten. Dus dat zijn enorme bedragen. Ja, en kun je het verantwoorden om in een tijd als deze... waarbij pensioenuitkeringen worden verlaagd... mensen hun baan kwijtraken... om dan een volledig nieuw ijsstadion te gaan bouwen. Dat zijn nou precies degene, de problemen... of de, de, de, de, de, de gedachten waar de bestuurders op dit moment in Leeuwarden... mee in hun hoofd zitten. Kunnen we dat doen? Hebben we het echt nodig? Of moeten we het met iets minder doen? En de topschaatsers roeren zich dus ook in die discussie. Je zei het al. We horen jou later deze uitzending. En dan met Jan Blokhuizen. Geld, geld, geld, geld. Nederlanders staan vaker rood en ze lenen tegen hoge rentes, meldde het CBS vanmorgen. En als je dan toch moet lenen, hoe moet je dat doen? Dat straks. Verkeersinformatie, Kees Kwak. Goedemiddag. Goedemiddag. 60 kilometer file en de problemen zitten vanmiddag vooral in de regio Rotterdam. Na een autobrand op de A15 richting Rotterdam vanuit Europoort staat er 16 kilometer file. Dat begint bij Rozenburg en dat gaat helemaal door tot knooppunt Vaanplein. Alle rijstroken zijn daar wel weer open. Vanwege de rookontwikkeling en de kijkers was er aan de andere kant een ongeluk. Vanaf Rotterdam naar Europoort. 6 kilometer tussen rotterdam IJsselmonde en Rotterdam-Sjaarloos. En daar is nu de rechte rijstrook nog dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Verzekeraars hebben het liefst dat we ons keurig gedragen in de auto. Want schade kost hen natuurlijk geld. Een verzekeringsmaatschappij biedt nu korting aan als je een kastje in de auto monteert... waardoor de verzekeraar kan nagaan hoe goed je rijdt. En binnenkort komt er ook een app voor smartphones... waardoor iedereen eraan kan meedoen. Verslaggever Arno Leblanc. Zo, in de auto van Megreet ja. van uh, Abelen. Hoe oud ben je? Ik ben 19 jaar. Dan ben je voor autoverzekeraars een risicogroep, hè? Ja. Maar jij wil toch bewijzen dat je goed kunt rijden. Kijk, het is natuurlijk een beetje van vrouwen die kunnen minder rijden. Dus ik denk, nou, dan ga ik toch maar even bewijzen dat het niet zo is. En omdat ik jong ben... Wil ik toch even laten zien dat ik het uh, wel kan, ja. Dus heb jij een kastje in jouw auto? En hoeveel heb je al? Ik heb nu ongeveer 4 euro. 4 euro korting? Ja, 4 euro korting per en hoeveel maand. hoeveel kan het worden? Uh, nou, dat weet ik niet precies, maar blijf gewoon uh, rustig rijden. Laten we even een stukje meerijden. Ik ben wel benieuwd hoe rustig jij rijdt. Ja, is goed. Stel nou voor dat uh, die auto hier voor ons dadelijk ineens keihard remt en jij vol in de ankers moet. Dan ben jij, uh, kun jij straks meer premie gaan betalen. Nee, ja, nee, hoor, dat valt wel mee, want ik heb het wel vaker gehad. En ik krijg het toch nog steeds korting. Dus uh... Zo vaak loopt het niet? Nee, ze kijken gewoon naar een hele periode, gewoon, en niet naar één keer. Henry de Kok van Polis voor mij. Nu gaat het nog met een kastje in de auto. Zo'n kastje meet het rijgedrag aan de hand van een gps-meter. Dus hij kijkt naar hoe hard je optrekt, hoe hard je remt, hoe scherp je de bochten neemt. Je bent wel bezig met een app. Die moet nog even goedgekeurd worden door Apple, geloof ik, hè, voordat hij in de App Store komt. En feitelijk doet die app hetzelfde als het kastje in de auto... Dan wordt gekeken hoe dat de telefoon in de houder staat. Hij kijkt hoe schuin of hoe recht lig ik als ik begin. En wat zie ik nu? Nu ziet u een soort radarschermpje met een balletje in het midden. En dat balletje, dat, daar zit een vierkantje omheen. En als u een bocht te scherp neemt of u remt te hard, dan vliegt het balletje uit het midden. Ja, dan heeft u in feite een gedraging gedaan die potentieel gevaarlijk is. En zitten er al bij waarvan u zegt van, die gaan heel goed? Ja, we zien echt grote verschillen. Die zien we ook in de loop der tijd veranderen. Dat op het moment dat wij feedback geven, dat klanten dan ook hun gedrag gaan aanpassen. Want we kunnen redelijk nauwkeurig aangeven uh, waar het misgaat of waar het goed gaat. Je geeft dus al je gegevens mee. U kunt precies zien waar ik gereden heb. Dat brengt nogal wat privacyvragen met zich mee. Ja, daar hebben we rekening mee gehouden, omdat privacy in dit soort gevallen altijd een issue is. Bijvoorbeeld de locatie, die weten wij niet. Uh, wij weten uh, alleen de bewegingen van de auto en niet waar die auto is geweest. Nou Margreet, ben je er nou ook anders van gaan rijden? Nou ja, nee, dat ook weer niet. Ik, ik rijd gewoon hoe ik ben en uh, rustig, niet te hard. Ja, Natuurlijk, er zitten af en toe natuurlijk altijd wel een paar jonge streken in, maar uh, voor de rest gaat alles nog steeds goed. Ik rij hoe ik ben. Dat is wel mooi, mooie. <laughs> ik ben hoe ik rijd. Maar voorzichtig doet. Margreet was dat. Uh, Arno Leblanc was met haar aan de gang. Gerrit Hiemstra, goedemiddag. Goedemiddag. Lentekribbels, een beetje. Ja, een beetje. Lekker, hè? Ja, het begint al een beetje te komen. Je merkt het vooral dat het al wat langer licht is. Vooral als Dag. de zon natuurlijk overdag een beetje schijnt. Dan kun je het al heel goed merken. Maar? Maar, ja. Kijk, morgen dan hebben we relatief zacht weer... De temperatuur zit dan denk ik zo tussen de 10 en de 13 graden. Zo. Maar het is wel zo dat het uh, bewolkt is. Dus dat is dan een beetje, een, uh, nou ja, dat is wat minder uh, mooi. En dus zo'n strak echte... windje ook, zoals vandaag? Want nee, tot... nee, dat is op dit moment wel, uh, het waait behoorlijk op dit moment. En morgen is de wind een stuk, uh, een stuk zwakker. Dus eigenlijk voor het echte lentegevoel zou de zon er wat bij moeten zijn. Maar dat gebeurt morgen maar mondjesmaat. Later op de dag wat in het westen van het land. Ja, maar de dagen daarna misschien wel? Ja, want uh, op langere termijn dan knapt het weer echt op. Vrijdag nog niet echt. Dan hebben we nog steeds met veel bewolking te maken. Maar in het weekend en daarna... dan uh, wordt het rustig weer met uh, veel zon. En de nachten worden ook wat kouder... Uh, dan hebben we ja, heldere nachten waarbij de temperatuur dicht bij het vriespunt komt. Maar overdag een graad of 10 en veel zon. Nou, dat is gewoon prachtig. Een graad of 10 plus 10, terwijl we wat, twee weken geleden min 10 hadden. Verschil van 20 graden. We hadden de voorzitter van de Elfstedenvereniging ja. hier. Wat, wat een verschil. Is dat, is dat opvallend voor, voor februari? Nou, dat is natuurlijk uh, een groot verschil. Maar dat is iets wat in deze tijd van het jaar eigenlijk heel vaak voorkomt. Oh ja? ja, De tweede helft van februari en ook maart staan bekend om dit soort grote verschillen. Uh, en dat heeft vooral mee te maken dat we dan op de grens zitten... van enerzijds nog hele koude winterlucht eigenlijk in het noorden van Europa... en al behoorlijk uh, zachte lucht, behoorlijk warme lucht uh, boven Zuid-Europa... omdat daar de zon al behoorlijk uh, veel kracht krijgt. Dus de verschillen nemen toe en als je dan... Ja, tijdelijk in die zachte lucht zit, dan is het bij ons ook weer zacht. En als je dan toch tijdelijk weer eventjes in die koude lucht terechtkomt... dan kan het plotseling ook weer koud worden. Wat dat betreft zijn we, is het nog geen voorjaar. Dus het kan ook nog wel koud worden. Bij ons zijn ja, we zeggen ja, altijd zeker. maart roert zijn staart. Precies. Zeggen we ook zoiets over februari, weet u? Dat? dat? heeft daarmee te maken. Ja, met, maar heen? is er ook zo'n gezicht over februari? Februari weet ik niet. Nee, nou, <laughs> zoeken we op. Plus 10, dat heb ik onthouden met een zonnetje. Gert, we houden je eraan. Dank je. Okay. Nederlanders zijn vorig jaar meer gaan lenen... en bovendien lenen ze tegen een hogere rente. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ondanks de kredietcrisis en de waarschuwingen in reclames... dat geld lenen geld kost, kiezen consumenten voor de duurdere vormen van lenen. Ze trekken vaker hun creditcard en staan ook meer rood. Annemarie Koop van het Nibud. Goedemiddag. Goedemiddag. Waar komt het door? Denkt u dat mensen leningen tegen een hogere rente zijn gaan afsluiten? Ja, dat kan verschillende uh, oorzaken hebben. Het kan dat mensen een, een gewoon consumptief krediet, zoals een, een doorlopend krediet of een persoonlijke lening, misschien niet kunnen krijgen waardoor ze genoodzaakt zijn een creditcard uh, af te sluiten of een roodstand. Omdat de um, banken wat voorzichtiger geworden zijn met krediet. Inderdaad, ja, dat zou heel, uh, heel goed kunnen. Um, daarnaast kan het misschien ook juist het impulsieve zijn. Dat je wat impulsieve aankopen doet, bijvoorbeeld op internet, waar ook vaak een creditcard wordt gevraagd. Um, dat, dat kan ook een oorzaak zijn, dat mensen dus wat, wat makkelijker zijn gaan lenen. En als je uh, rood staat of je creditcardbetaling niet na kan komen, is dat zo duur dan? Ik dacht altijd dat dat wat goedkoper was nog dan een consumentenkrediet. Nee, de um, creditcardkredieten zijn uh, wat hoger. Die hebben een hogere rente, vaak richting de maximale rente. En wat dus is je, dat? De maximale rente is uh, 16 procent. Zo. Dus als je daar wel een aantal... Uh, nou ja, bedrag hebt uitstaan, kan dat flink oplopen. Helemaal als je dat voor een langere termijn doet. Dus wij adviseren dan ook, als je daar gebruik van maakt... nou, zorg sowieso ervoor dat je weet waar je ja tegen zegt. Dus wat is dan die rente en voor hoe lang sluit je het af? Want is die en... voorlichting is die, is die op orde? Um, nou, niet altijd. Um, het, ja, dat kan ook aan de twee kanten te wijten zijn. Zowel aan de financieringskant, dus de bank of de, de maatschappij die de kredieten verstrekken, maar ook de consument die daar misschien ook wel wat makkelijk overheen kijkt. Dus we zien ook in onderzoek naar, naar een leengedrag dat veel mensen spijt hebben van hun lening, omdat ze niet wisten hoe hoog de rente was of hoe lang ze terug moeten betalen. Dus dan ja, is daar nog wel een stukje aan voorlichting te verbeteren. Als we dan bijvoorbeeld een heel concreet voorbeeld nemen, mijn, mijn auto gaat kapot, ik heb echt een nieuwe nodig, niet meteen het geld, hoe kan ik het dan het beste lenen? Nou, wat heel belangrijk is, is dat je uh, eerst naar je eigen financiële situatie kijkt. Nou, je geeft al aan, je hebt het geld dan niet zelf. Slecht. <laughs> dus je hebt het zelf niet paraat. Um, nou, dan gaat het erom dat je een krediet afsluit wat je wel kunt betalen. En wij hebben daar de risicometer lenen voor gemaakt op, uh, op niebut.nl. En dan kun je kijken van welk krediet is nou verantwoord. En misschien moet je dan je, je autowens in dit geval daarop aanpassen. Dus je hebt een auto van 20.000 uh, ogen, dan je droomauto, maar je kunt maar... Nou, bijvoorbeeld 8.000, 12.000 euro lenen, dan moet je dus je wensen daarop aanpassen. En dat is wel heel belangrijk dat je niet meer besteedt dan je eigenlijk hebt. Is het mogelijk in deze tijden om niet alleen een rondje te kijken wat de aanbiedingen zijn, de offertes, maar om ook daarover te onderhandelen? Is dat mogelijk? Ja, nou, dat kan zeker uh, lonen. Ook bij je eigen bank is het soms uh, mogelijk als vaste klant om te kijken of er wat mogelijkheden zijn. Maar het eerste wat je noemt is, is al een eerste heel belangrijke stap. Dat je offertes vergelijkt en niet bij de eerste de beste het krediet afsluit, maar kijkt wat voor verschillen er zijn. Wat is het belangrijkste om vooral niet te doen als je geld moet lenen? Nou, wat je, wat je niet moet doen is uh, ja, zonder je te verdiepen in de lening, ergens je handtekening onderzetten. Dus um, ja, denk er goed over na. Um, kijk ook of je dus alternatieven hebt, dus misschien nog spaargeld... of kun je de aankoop uitstellen. Uh, maar als je heel makkelijk uh, je laat verleiden door, door een reclame... online of offline, ja, dan zien we dus dat, ja, dat je daar snel spijt van krijgt... En ja, als je dat kunt voorkomen, ben je al heel ver. Wij zijn uh, nogmaals een keer gewaarschuwd. anne Koop van het Nieuwe. dank u wel. Graag gedaan. En daarmee tellen we voor twee. Na vijf uur gaan we naar Argentinië om te kijken wat er gebeurd is... bij dat ongeluk in Buenos Aires. Want de laatste berichten die luiden dat er tientallen mensen zijn omgekomen... bij het treinongeluk. Een trein die in een kopstation op het stootblok reed. Zo meer na vijven. Tot zo. <middels>